Dit was het NOS Journaal ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de N196, hoofddorp richting Uithoorn, staat Wieden tussen Aalsmeer en Uithoorn, 2 kilometer, met ruim een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 als je plant man mag zijn, dan zal je uit...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 Blussen. Ik wil jouw brandweerman veerman zijn. En wil je ook zo graag gezellig. Als ik jouw brandweerman veerman mag zijn, dan zal je aan. Ik wil jouw brandveerman wel zijn En wil je ook Zo graag rustkut zijn Als ik jouw brandveerman Zandvoort, Zandvoort op 106.9 C.F.M. zeg wat wil je nou Ik wacht hier al zo lang op jou Geen sms krijg ik van jou Die laat me zitten in de kaal Liefje zeg wat wil je nou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 je yeah, be... als Zal voor het, phenomenon RIP! Muizik, Muizik, van van Zandvoort op op internet. Ja. Ik heb het onbezorgd en vrij, vrij, vrij Tot dan de morgen komt en ik weer wakker word Doe ik mijn ogen open, lig jij nog steeds naast mij En je me mee, al geparrel in de stranden Of zeg ik geen nee, als we samen weer belanden In de wilde zee, vol van passie en van lust Neem me met je mee, zodat mijn u niet wordt geplust Dromen, dromen van jou. Ieder moment, dan samen bij twee. Dromen, dromen van jou. Neem me mee. tent te zullen we gaan zitten, Dirk. Wat denk je? Ik hey, blijf wef even gewoon hier. Uh, als je niet erg vindt. Blijf jij maar liggen. Dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er uitjes bij? <nemus wind demonisasaan> Max, Max Max super, Max, Max, super Max, super Max, Max, Max, super Max, Max, Max, Max, super super Max, Max, super Max,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 En dan gaan we door de knieën Kom doe maar met ons mee Dat is goed voor lijf en, en Links, rechts, voor terug En dan gaan we door de knieën Bewegen we met ons mee Een feest waarvan ik morgen niks meer weet. Ik wil niet weten wat ik deed of waar ik ben geweest. Een feest waarvan ik morgen niks meer weet. Ik gooi alle remmen los, zondag maar één keer leeg. Ik ben gekomen op de bram en ga kruipend weer naar huis. En zo niet, dan slaap ik lekker in de strijd. Het is een feest waarvan ik morgen niks meer weet. Zo zat als het een apen, een keer gelukkig. Ja! Los met z'n in 3, 2, 1, Doe het keer op keer, ik ken me er niks aan doen. Als nog ooit een sport, sport, word ik kampioen. Ik stop pas als ik blauw ben, dus morgen zie ik groen. Vanavond doe ik gekker dan Kim Jong-un. Van de Dit is een ijs, waarvan ik morgen. Je en ik hangen hang lang op hal en Dit is een feest Maar vanavond ben ik erbij Ook al sta ik op met een bonkende kop Morgen dan naar je tijd Het is een, een feest waarvan ik morgen niks meer weet Ik wil niet weten waar ik weet of waar ik ben geweest Een feest waarvan ik morgen niks meer weet Ze zat al van een avond een keer op Lallen met z'n allen in die 2, Zwaaien! nu nee, natuurlijk nog ontmon. Dit, dit, dit is ZFM. la la la la la la la la la la la la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 Je Hey,